1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rond deze tijd moet er staakt het vuren ingaan in de Gaza-strook. Na 11 dagen van geweld heeft het Israëlische Veiligheidskabinet besloten... om akkoord te gaan met een bestand, melden de Israëlische media. Ook Hamas zou akkoord zijn met de bestand. Het is de bedoeling dat Egypte bemiddelt tussen de partijen. Bij de beschietingen en bombardementen over en weer... zijn volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid... zeker 230 Palestijnen gedood... Aan de Israëlische zijde zijn 12 mensen om het leven gekomen. Parkeren in Scheveningen gaat deze zomer toch niet naar 10 euro per uur. De gemeente wilde daarmee de parkeeroverlast aanpakken. Door het parkeren op straat in de zomermaanden een stuk duurder te maken dan het parkeren in een garage... wilde de gemeente bezoekers overhalen om hun auto in een parkeergarage te zetten. Maar een meerderheid van de gemeenteraad vindt de verhoging naar 10 euro exorbitant. En ook zou er geen harde garantie zijn dat de garages niet ook hun tarieven verhogen.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 En in de verlenging werd niet gescoord. De finale zondag voor een plek in de Eredivisie wordt daarmee een ouderwetse nek-nak. In de anderhalve finale won NEC namelijk met 3-0 van Rode JC. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking met kans op een bui... maar in de zuidelijke helft ook opklaringen, minimaal rond 10 graden. Morgen overal afwisselend zon en wolken met soms een bui met zware windstoten. Het wordt 14 tot 17 graden. Ook na morgen wisselvallig een koel lenteweer met een mix van zon, wolken en enkele buien bij een graad of 14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 But is it just too good? Don't say you'll stay, cause then you'll go away Damn, I wish I was your lover I rock you through the day that comes Make sure you my smiling and warm I have everything, tonight I'll be your mother I will do such things to eat your face 6.9 punt You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 We'll be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 Misschien is het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij je tijd nog keren? Ik wil je weer als ooit begeren.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 zijn zo goed, goed, bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier? and